Dit is Zeewout de Jong met het NOS-journaal. De politie is bezig om tientallen klimaatactivisten... van de Utrechtse baan op de A12 in Den Haag te halen... en af te voeren in bussen. Eén demonstrant met een gebiedsverbod is opgepakt. Rond het middaguur verzamelden zich honderden activisten... van Extinction Rebellion op de snelweg en rondom een tunnel. De groep had opgeroepen om te demonstreren... tegen overheidssubsidie voor fossiele brandstoffen. Volgens verslaggevers ter plekke gaven duizenden activisten daar gehoor aan. De Spaanse politie heeft een grote drugsvangst gedaan. Op een schip dat vee vervoerde in de buurt van de Canarische eilanden... is een partij van 4500 kilo cocaïne gevonden. 28 opvarenden van het schip zijn gearresteerd. De politie schat de waarde van de partij cocaïne op 105 miljoen euro. De lading is op Gran Canaria van het schip gehaald. De politie zegt dat drugsorganisaties vaker veeschepen gebruiken... voor hun smokkelpraktijken... omdat die schepen moeilijker te controleren zijn. In Afghanistan is het dodental door het extreme winterweer verder opgelopen. Vorige week werden er nog 88 doden gemeld. Nu is dat bijna verdubbeld naar zeker 166. Sinds twee weken kampen veel regio's in Afghanistan met sneeuwstormen... en temperaturen tot min 33 graden. Het is volgens de autoriteiten een van de strengste winters in tientallen jaren. Ook veel vee is omgekomen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zou het gaan om 80.000 dieren. De brandweer heeft bij een boerenbedrijf in Toldijk in de Achterhoek 60 varkens uit een gierput gered. Er was geen plek voor een takelinstallatie, waardoor brandweermensen met zuurstofmasker de gierput in moesten om de dieren met de hand naar boven te dragen. Hoe de varkens in de mestput terechtkwamen is niet bekend. Eén varken heeft het niet overleefd. Het weer vrijwel droog, met veel zon, maar ook wolkenvelden. Met weinig wind het 3 tot 6 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking en kans op regen of motregen. Minima rond de 3 graden, maar in Limburg bij opklaringen rond het vriespunt. Morgen druilerig bij 4 tot 7 graden. De dagen daarna wisselvallig en soms onstuimig weer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB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 de Dolly Dutch's aan het begin van uh, Zandvoort voor jou. Uur twee alweer, uh, heren. Het gaat sneller, hè? Ja. ja, ja. Zeker, zeker. En de Dolly Dots, uh, die traden toch uh, voor het laatste op uh, in de Ziggo Ja, dat was vorig jaar de... geloof ik, hè? Ja, ja. ja hebben ze het uh, afscheids uh, En naast nou, kijken op, kijk, op uh, NPO Plus, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, dat ja, ja. Dat heb jij gekeken, natuurlijk. Ja, uh, natuurlijk. Uh, ik was, ja, ja, ja. ja, ja jij fan. bent daar fan van, toch? Ik ja. was fan van de Dolly Dots. Zeker, zeker. Ja, ja, ja, ja. Het was in ieder geval zonder Ria, hè, dit is. Ja. ja, nou wel. Ze hadden er in, de, in de show hadden ze, hadden ze haar weer gemonteerd. Hè? Dan zing ze ja. zelf, zelfs nog een liedje. Ja. Dat, was, dat was heel knap gedaan. Ja, heel bedroerend ook. Ja, met ja. de techniek van, van nu is dat... Uh, ja. ja. Nou, en over de technie techniek van nu... daar gaan we straks met Gerard van der Post uh, verder over praten. Want ja. hij is natuurlijk uh, nog in, uh, te gast in onze studio. Jazeker. En um, uh, even kijken. Ik kijk even naar de regisseur, meneer Harms. Uh, ja, ja, ja, ja, ja. We gaan zo meteen uh, naar het voetbal toe. Ja, even eerst... Dus gaan we even een uh, plaatje draaien. Ja, je, naar voetbal. En, uh, en, uh, en, ja, we hebben het in vorige uur hebben het gehad, hè, Over die uh, hit van uh, André Haas. een beetje verliefd. Oh, ja, verliefd. natuurlijk. Nou, daar ja. komt hij aan. In een... Dit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 un He, deze single, een beetje verliefd van uh, André Hazers. En uh, ondertussen zijn we ook geblokkeerd uh, op uh, Facebook uh, trouwens... door uh, de Dolly Dotjes. Oh. Ja, ja, ja, ja. Want uh, ja, daar moet je dan weer rechten voor betalen en dergelijke. Dus uh, nou, Fred probeert uh, de verbinding in ieder geval te herstellen. Zo dus, uh, het voetbal, gaan we weer naar het toe... naar Jan van der Leden. Maar is deze. Ja, dat waren de cats en we gaan van de cats gaan we naar het uh, voetbal. Want we zitten zo'n beetje aan het uh, einde van de eerste helft van de wedstrijd van uh, vandaag. Jan, hoe gaat het uh, daar? Het gaat uh, hartstikke lekker, uh, Rob. Nou... Er is prachtig voetbal. Er wordt echt heel goed gecombineerd. Je, ziet, je kan echt wel zien dat Bud uh, Water en de Vries terug zijn. En waar er gewoon meer, meer lijnen in de voetbal zit. En, uh, achterin doe je het goed met uh, Jeffy als laatste man... En, uh, Justin ba Justin Seitz op goal, het gaat echt leuk. Ja, tegen Arsenal uh, is er al gescoord? Dat is natuurlijk uh, de meest belangrijke vraag. We hebben een paar uh, vlammende schoten gezien van Raymond en Butt. Maar uh, geen goals nog. Want ze hebben daar ook een nop op goal staan. Jongen, joh, dat een BNZ zeg natuurlijk. Maar. Oh jee, oh jee. Ja. Echt zo'n uh, ongekend uh, talent. Ja, maar hij is hartstikke goed aan het keeper. Dus. Uh... Nou ja, in ieder geval, uh, mooi, uh, mooi voetbal. Dan moet toch uh, uiteindelijk wel een uh, doelpunt uh, voor uh, SC Sanford uitkomen. Dat, dat is het zeker. En dat, ja, het zit er ook al in. Nou ja, ja. De paas van de jeugd van uh, Nijtselberg op, uh, op het water. Die is net water. Nop, tussen is er weer bij. Oké. Okay. Nee, we spelen goed. We moeten nog uh, drie minuten in de eerste helft. En dan uh, waarschijnlijk uh, niks veranderen hè? als het nu uh, lekker gaat. Gewoon uh, zometeen de tweede helft in. Ja, ik denk niet dat het uh, wat gaat veranderen. Hooguit uh, dat Silvio Chubatti, die, die heeft een paar slordige ballen, een paar keer door een balverlies geleden. Waardoor Arsenal het goed terug kon komen. Dat dus waren de enige minpuntjes. Nee, in ieder geval uh, goed nieuws dat we het uh, vandaag goed doen tegen de nummer zes. Dat is echt, uh, echt lekker, echt een opsteker ja. weer. En als we dit team gewoon langer hadden gehad, hadden we niet op deze plaats gestaan. Nee, dat denk ik ook niet. Dus. Nu, oh als je... de Vorige bal voor Rico, door het midden, bij het ontschip. Maar... Nu visie is er bij, gelukkig. Jij houdt de wedstrijd voor ons in Gaat hij Jan. En uh, mocht er wat gebeuren, dan horen we het graag uh, van je. Ik laat het weten. Oké, okay, dankjewel. Dat was uh, Jan van der Leen nog steeds 0-0. SV Zandvoort tegen Arsenal. Wat een idee, wat een plan over Dommelman. Waarom ben ik zo nerveus? Ga naar binnen, ga toch zitten en wat drinken dan?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 Het was uh, Raccoon en het uh, is al laat, toch? Uh, nou, we zitten met uh, Gerard van de Post uh, nog steeds uh, in de studio, uh, Benno. Ja, we gaan ja. dus uh, even praten met Gerard over uh, ja, de Nederlandse artiest. Gerard, lo jij loopt al heel wat jaren mee. Ja. En, um, hoe is het voor een Nederlandse artiest om zich uh, staande te houden... of zeg maar door te breken? Want daar hadden ze het altijd over, hè? doorbraak. Uh, do doorbraak, ja, dat, dat is altijd, vroeger was dat... Nog belangrijker dan nu. Want vroeger had je natuurlijk drie radiostations. Ja, een paar illegale piraten. En die hield het niet op. En voor de rest uh, had je een paar dure pluggers. Dus het was alleen maar veel moeilijker. Tegenwoordig lopen we er, uh, nou, hebben artiesten veel meer kans om zichzelf in ieder geval... Uh, tentoon te stellen op YouTube, op Instagram... Ja, op Facebook. Ja. En daarmee... ja, kunnen ze wel gezien worden. Maar het is onderhand ook, onder ook wel... een enorm bos. Want het zit... allemaal zo dicht op elkaar. En zijn... er zoveel van. En zie je... er dan maar eens uit te springen. Als er ergens... heel veel van is, zie je... door de bomen het bos niet meer... In niet meer. en ja. dat, zie je, dat zie je... dan wel gebeuren. En dan krijg je toch weer... dezelfde strijd van... Hoe kunnen we... naar boven komen? Ja. is het, Eigenlijk weer hetzelfde. Ja. Het, juiste, ja. het juiste moment, het ja. juiste toontje, de juiste kruiwagen. beetje geluk. Nou. Ik denk dat, uh, dat de uitdaging nu groter is als, als destijds. Ja, minimaal net zo groot en minimaal net zo moeilijk. Alleen, je kan nu. Ja, nu, nu kan je al, al bekend zijn in een dorp. Nou ja, als het een leuk dorpje ja, nou, Maar ja. dan, ja, lokaal inderdaad, uh, ja, uh, lo dit tref je het sneller. Ja, ja. Uh, als als, als in, uh, internationaal okay. natuurlijk. Vroeger had je meer A en B-artiesten, maar je hebt ja. nu ook C en D-artiesten bij. Ja, en die, ja, inderdaad. En niet eens dat ze nou zo slecht zijn, alleen ze komen niet bo bo bovendrijven. Ze nee. blijven door het modderveld. Ja, de ik, de ik, ik, ik blijf dat altijd noemen uh, piratenmuziek. ja. Ja, ik, ik bedoel, vroeger zat ik zelf ook in de, in de piraterij natuurlijk. Ja. En daar heb je inderdaad ook de, de, de artiesten... Uh... Ja, Flat, wat is nou uh, piraten ja ja Ik ja, ja, zit hier wel ja, ja, met piraten in een fatsoenlijke nee, maar, studio. Ongelooflijk, ja, hè? Ja, ja, ja. Maar tegenwoordig is, is het ook zo. Als jij volgende week een, een eigen liedje wil hebben... en je wil een videoclip hebben, ja. ga even zoeken. Er zijn zat kleine bedrijven neem ik, Dat noemen ze zich studio's. Ja. Nou, die hebben wat liedjes klaar liggen. En ze laten jou het inzingen. Ze doen uh, een uurtje lang een video'tje maken. En jij staat volgende week op YouTube. En je, ja. volgende, en je, en je bent een artiest op dat moment. Ja. Ja. Ja, of dat de weg is, vraag ik. Mee af, van de productie. Goede productie ververgt toch ziel en geest en, en, en, en inbreng. Ja, ja, ja, maar toch ook wel uh, wat, wat ik de laatste tijd toch wel een beetje gemerkt heb, ook de, de kwaliteit. Absoluut. Ja, dat, dat, dat, absoluut. Soms uh, uh, ja, sport het daar toch nog wel hier en daar aan. Dat is absoluut. Op ja, een gegeven ja. ogenblik, er wordt zo verschrikkelijk veel gemaakt waar, waar, waar geen geld en waar weinig energie in gestoken wordt. En dan ga je de kwaliteit dan ga je verliezen. Er ja. worden zoveel videoclips uitgebracht. En als je dan gaat kijken van... ja Een videoclip is onderhand gewoon een visitekaartje. Het mag ook niet meer ja, kosten. Uh, nee. Terwijl het veel mooier kan zijn. Ik, van de week zie ik op een gegeven moment een nieuwe videoclip van uh, Vise Jack. Uh, <lacht> ja. Maar het is wel een fantastische clip. Het is op een gegeven moment, als je ziet het werk wat daarin zit. En de, het, het gedachtegoed wat daar achter zit om zo'n clip te maken... Ja, dan gebeurt er wat en dan zie je ook, ja, dan, dan dwing je ook een ander soort bestaansrecht af. En ik denk dat daar nu dat daardoor kom je nu wel boven drijven. Als je het, de geest en de middel hebt om op een gegeven... Nou een betere videoclip te maken. Ja. Song moet goed zijn, laten we daarmee beginnen. Maar, maar, maar dat soort dingen, ja, dat is nu meer het materiaal... waarmee je boven komt drijven. Hoe je dat in beeld moet brengen, ja, dat, dat door het bord dat, heen... Ja. Nou ja, dat is, dat is, daar moet je toch wel een bepaald inzicht voor hebben... Ja. Hoe, hoe je dat gaat brengen... Ja. En, en ja, je moet toch kort sluiten van hoe wil jij het en absoluut. hoe wil ik het. En, absoluut. En, kijk, en als dat niet met elkaar overeenkomt, ja, dan heb je toch een probleem. Ja, absoluut. Dat is een... en, en vaak wordt er dan wel, dat vind ik dan een jammer, wordt er dan toch naar de produce gekeken en die brengt het dan toch uit. Ja. ja. En dan denk ik van ja, maar dat is zo slecht. En, en waarom doe je dit überhaupt? Want het is afbraak ja. Ja. Aan, aan de persoon en de muziek. En de, ja. en, de en de tijd en energie die erin zit. En de tijd en energie inderdaad. Dat is echt geld natuurlijk, want ja. alles kost geld. Ja, uh. ja maar dat, dat, dat, is, dat bedoel ik dus eventjes net te zeggen inderdaad. Uh, het kost geld. En uh, sommigen die hebben een beetje het idee van... Uh, jij betaalt, dus we brengen het uit. Ja, ja. Weet je wat het mooie is trouwens? Ja. Als je een TikTok-hit uh, gaat worden... Ja, ja, dat ja. Is, dan ben je helemaal... Uh, ja, dat is hot Dat dus helemaal hot. Ben ja. ik 100% mee ja. Maak een tiktok ik. Maar het kijkerspubliek van TikTok... waar praten we over 13, 14 jaar... Ja. of je moet een hele goede sexy-uitstraling hebben... dat je als jongeren dat publiek kent krijgen... krijgen. Of je moet een malle bejaarde zijn. Een malle bejaarde. Orgel joken, hè? Ja. Nee. Of was het Joke? Orgel ja, orgeljoken. <grijpen> orgel <joken. Ja. grijpen> <grijpen> <grijpen> niks, niks van afdoen. Maar het werd natuurlijk een beetje in het belachelijke getrokken. Wat leuk gevonden werd. Ja. Ja. Ja. Maar ja, oma Henk had ook niet misstaan op uh, TikTok. Denk nee, ik. nee, nee. Oma Henk heeft natuurlijk ontzettend veel succes gehad. En zat ook in een goede tijd. En op het laatst toen hij had door willen gaan. Toen werd hij een beetje omvergestoten. Nieuw kids blok. Dat was toen ja. Ja, een nieuw fenomeen. Ja. Een nieuw een nieuw waar waar ja. hij niet meer mee kon doen. Maar werd, daar werd hij te oud voor. Dus ja. Hij werd een beetje ja. van de troon verstoten op dat moment. Ja. Ja. Maar hij had wel tien jaar lang. Het is een werk uh, met plezier en met veel uh, uh, vruchten kunnen, kunnen doen. Ja. Ja. ja, wij hebben namelijk uh, hier uh, bij de radio hebben Frank uh, Paardenkoper uh, op uh, dinsdagmorgen als presentator. Ja. En die ken je wel van uh, Dingetje natuurlijk. Een dingetje. Ja, een dingetje. dingetje. Ja, ja, ja, ja. ja, die heeft ook heel veel heet gehad. Uh, ja, ja, ja, een je ja, nog we... voor de tijd van Ome Henk, hè? Is dat, dat was daarvoor. Uh... voor. Dat uh, ja. is echt de jaren tachtig nog. Ja, Henk over over de rubberen en, en De, de rubbere zender ja, van Illegale Jopen. Uh, ja, ja, ja, ja, ja, een ja, hele oude. Een he. ja, ja. hele oude. Dus ook elk decennia heb je wel zo'n artiest. En wat gaan we nu naar luisteren? We hebben hem klaargezet. Nog even. Ja, nog even. Uh, te... voor, uh, voor Nederland. Ja, uh, wat kun je erover vertellen? Ja, wat ja. kan ik erover vertellen? Nou, dat is een liedje wat wij uh, twee jaar geleden gemaakt hebben voor het EK. En eigenlijk stond... Dus dan zeg je dat je stond toevallig en gelukt dat je het allemaal moet afdwingen. We hadden het nummer gemaakt. Echt wel een leuk nummer voor de EK. En dat uh, stuur je natuurlijk overal heen. En dat kon, op dat moment maakten we uh, Sander en... Koen de Sandrie maakte een programma... over EK-liedjes die allemaal gemaakt werden. En toen werden er op een gegeven moment... drie nummers in hun programma... naar oh, oh, voren gehaald gewoon als een geintje eigenlijk. Ja. En daar zat ons nummer... toen zat daarbij uh, voor Nederland nog even. Uh, van nog even voor Nederland. En toen, toen hij dat draaide... ja, dat klinkt wel aardig, dat klinkt wel leuk. Toen daagde hij ons uit... van als jullie zorgen dat we snel... een uh, jingle hebben hiervan... dan uh, nou, misschien dat we hem gaan draaien. Ja. Dus toen ben ik gelijk, dat was zes uur avonds toen uh, dat dat op de radio gezegd werd. Zes uur, kwart voor zes. En ik had om tien uur, had ik de... Ik wou net zeggen, om tien uur, uur ik de, ja. de e-mail zitten? En dan, volgende dag, nou, hij wordt nu nog wel eens ge gebruikt, de jingle, uh. voor Nederland, voor 538. Uh. Maar op dat moment was dat nummer voor Nederland, ja, we zijn geadopteerd door 538. We zaten met de WDB Miljoen. En, uh, ja, uh, uh. nou, dan zie je het toch een toeval ja. en, en uh, geluk op het goede moment. Hartstikke Helemaal goed En nou komt hij op uh, CFM bij Zandvoort. Uh, voor jou, ja. hier is voor voor Nederland. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. De tijd is daar, we gaan We strijden tot we want wij zijn hier gekomen om te winnen, dat is bekend. Schouder is geen optie, daar komen wij niet voor. Voor Nederland staan wij vooraan. Ja, we zijn niet te verslaan, want de die is met het gaat om brand. Maar wat ze ook proberen, we zijn niet te verslaan En vol met zelfvertrouwen, starten wij ons in de strijd Niet bang om te verliezen, want we zijn de gehaald Voor Nederland staan wij vooraan Ja, we zijn niet te verslaan Want de die is met goud op brand De trots van Nederland Is met gatenland, de trots van Nederland. Nederland, nee we zijn niet te verstaan. Nederland, nee we laten het niet gaan. Nederland, ja we staan weer bovenaan. Nederland, ja zijn wij ervoor staan. Ja, de grote EK-hit van uh, twee jaar geleden door uh, Gerard van de Post. En uh, voor Nederland een uh, leuke plaat, uh, Gerard. Dankjewel. je wel. Gezellig. Ja. En mensen reageren er ook uh, op YouTube uh, heel positief uh, op. Uh, zo weer terug op het veld, wat een leuke plaat. Ja. Dat soort uh, ja. nou, reacties. Heerlijk. Ja. heerlijk. Zeg Gerard, um, ja, je hebt... Uh, we hebben natuurlijk een beetje naar het verleden gekeken. We ja. hebben een beetje naar het heden gekeken van de Nederlandse artiesten. Maar hoe gaat jouw toekomst eruit zien? Buiten de uitzending om... Had je het iets over uh... dat er wat nieuws aan zit te komen? Ja, we zijn... Oh. Uh, um... Het volgende nummer wat ik uit ga brengen als, als single is, is in de eindfase. Ik het uh, afmixen, met een paar backing focussen. Uh, er komt in april komt sowieso een album uit. Een album wat ik eigenlijk al klaar heb met 13 of 14 tracks. Ik heb het uh, album dat komt te heten, of dat heet Nu is het later. Nou, eigenlijk, ja, omdat ja, nu is het later. Ja. En dat is echt een heel uh, uh, ja, een, een album uh, met, met uh, heel veel. Uh, Verschillende stijlen eigenlijk. Maar ook. O, doordat je ouder bent, ja, heb je natuurlijk heel veel stijlen meegemaakt... wat je mooi gevonden hebt. Dus ik heb een stukje county, een stukje rock, een stukje blues. Ik heb van alles erin zitten. De rode draad is eigenlijk mijn, mijn teksten, want mijn teksten. Uh, ja, het zijn mijn eigen ervaringen. Ik noem het geen levenslied, maar levenservaringliederen. Gewoon mijn eigen leven en mijn visie op dingen zoals ik ze meegemaakt heb, heb ik daarin bezongen. En, uh... Ja, want ik, ik, ik heb dus ook uh, verschillende uh, videoclips van jou gezien, natuurlijk. Ja. En uh, ja, daarin uh, leg je toch wel heel erg veel gevoel in. Ja. En zeker uh, het nummer na het overlijden van je partner. Ja. Ja, ja dat, dat, dat, dat, dat merk je. Ja, dat ja, voel je e gewoon... Uh, echter wordt het ja, niet. Nee, nee dat klopt. echter wordt het niet, inderdaad. Dat klopt. En, en ja, voor de mensen die daar nieuwsgierig naar zijn... Uh, ga even naar YouTube en uh, ja. uh, Google even uh, naar uh, Gerard van der Post... Ik heb gewoon Geerde van der Post kanaal op, op YouTube. En daar, ja. staan, daar staan die clips op. Om dat kort uh, samen te vatten. Ik heb er toen, toen theater was theater nou, overleden is. Daar nou, was ik helemaal kapot van. Ja. Ik heb, toen heb ik als, als, als muzikaal monument heb ik een EP'tje uitgebracht. Met drie nummers over haar, van ja. haar, voor haar. En daar heb ik ook de clips bij gemaakt. Ik doe niks. Dat, dat gaat alleen maar. Ik heb het voor haar gemaakt. Ja. Dat blijft bestaan. Ook ja. als ik er niet meer ben. Dat blijft bestaan. En dat was het en, en welke site is dat, Gerard? Dat, is op, uh, dat staat op mijn YouTube-kanaal. Ja, dat maar de, jij hebt een eigen site, hoor. Gerard van de Post.nl Oké, okay. heel makkelijk. Ja. Gerard gaf dat troost... Ja, ik heb heel veel kracht en heel veel energie ook naderhand uit kunnen halen. En nu ook, nu voel ik mij ook emotioneel ervan worden. Maar dat is alleen maar mooi. Want zo blijft ze nog in het leven. Ja, precies. Ik vorige week in een eentje, en vuurtje En toen vroegen ze mij, van Gerrit, hoe is het met jouw leven? Verliefd, verloofd, getrouwd? Ik zeg nog steeds verliefd, maar ze is helaas overleden. En dat is het. Ja, ja, ja. Gaan we je ook nog op de bühne zien? Ja. Ik ben op dit moment eigenlijk, uh, zoals ik wel stiekem zijn, maar goed, <lacht> zicht, zicht aan het maken. Ik heb een, ik heb een, ik heb een mooi programma klaargemaakt. En uh, eerst had ik het met allemaal eigen nummers. Maar als je het land ingaat en je gaat te, Dan moet je ook mensen wat mee kunnen laten doen. En er zijn een paar nummers waar ik heel veel gevoel mee heb die ik ook op mijn manier kan brengen. Onder andere stil in mij van Dickhout uh, oh ja. uh, Als niet meer is, als er niet meer is. Uh, van van, van van de dijk. Uh... En dat is een show van, hoe lang? Ja, ik, ik kan hem tot twee uur laten duren, maar dat moet Wat je Wat de mensen doen. willen. Ja, nou, ik, uh, uh, uh, willen we het gezond houden, dat de mensen ook plezier hebben. Half ja. uur, drie kwartier, dat is gewoon goed. En ja. dan, uh, maar mij moet je ook niet langer willen zien. <lacht> nou, je bent een ja, uur in misschien, die... Maar misschien wel horen. Ja, <lacht> nee, nou, goed, ik, ik, ik, ik werk het uit tot een uur. Ja. Maar ik ga ervan uit dat de evenementjes en de dingetjes... dat er dan tussen anderen in mag staan. En dat je dan ja, een half uurtje, twintig minuten, een half uurtje je denkt mag doen ja. nou dat heb ik een leuk programmaat je voor gemaakt en waarvan ik waarvan ik denk ja dat de mensen dat wel heel positief zullen ervaren ja, vooral die genre die je net opnoemde. Ja. Van de dijk en dergelijke. Ja. Uh, dat soort pop uh, ja. was, je, was je zelf ook zo'n uh, popfanaat in, in de tijd van uh, Doemaar en Cadence uh, Toontje Lager. En, ja, uh, dat, dat, dat lag mij allemaal goed. In, in de hart en nieren ben ik wel een ouderwetse rocker. Status quo, ik ben er pas nog geweest. Ja, heerlijk, oh, ja. Oh ja, ja, ja. ja, pas nog geweest. Uh, Jura, hier ben ik pas nog geweest. Ja, dat waren mijn ja. dingen al Maar Toontje Lager, uh, Frank Boeien, vond ja. ik altijd wel een ja, hele ja, mooie Kedans, ja. Kedans ook Gerard? Kedans, uh, kon ik ook van genieten ja. hoor. Kon ik, ook van genieten. ik heb geen zin te hè? Dat ja. was het toch? Ja. <laughs> en dingetje kon ik ook van genieten hoor. Ja, ja, ja. Maar, maar Gerard van Framboeij zei dus altijd uh, hele goede tekst uh, en een heel mooi lied. Alleen ja. jammer dat je het niet kan verstaan. Dat is uh, een beetje jammer altijd. Dat vond ik zelf ook een beetje. Dat is, uh, ja, je moest goed de, luisteren. Ja, nou, ja. Want hij natuurlijk ook wel een, een donkere, wollige stem hebt. Ja. En hij zijn woorden nog wel eens een beetje inslikte, ja. Ja. Ja, het goed, voor heel Nijmegen was het goed te verstaan. Oh maar, ja, dat wel. Ik vind het wel een fantastische kunst. Prachtige muziek. Uh, nou uh, Gerard, hartelijk dank voor je komst naar de studio in Zandvoort. Ja. Heel we, graag gedaan. Ja. We ja. hopen je gauw nog eens terug te zien gaat en te zeker, horen. Gaat zeker gebeuren. Praten we weer goed bij. Ja. En uh, veel succes met het nieuwe album. Dankjewel. En, uh, we gaan het meemaken. Dank u en dan. de nieuwe single ooit. En natuurlijk. En de nieuwe single ooit. Daar gaan we nu naar Nee, die nee. hebben we al gedraaid. Oh, ja, ja, ja. <laughs> Oké, okay, ik ben Oké, okay, hier is uh, Phil Collins. Hey EN We mogen er eigenlijk niks over zeggen. Maar met Mark Rutte en co uh, gaat het best wel hard. Uh, ruim 17 miljoen mensen inmiddels. Dus uh, je hoort de zing van uh, Fluisma en Fertijn. En 15 miljoen mensen. De tweede helft op uh, Duintjesveld. Jan. Hoi oh, Rob. Hey, goedemiddag uh, nogmaals. Uh, ja, hoe is, hoe is het? Hoe zijn we de kleedkamer uitgekomen? Eigenlijk zoals we de wedstrijd gestart zijn, zo zijn we er ook uitgekomen. Exact dezelfde jongens. En we zijn heel... Uh... Heel erg aanvallend bezig, met een paar schoten gaat weer, van Bud, uh, van, van uh, Nights op berg. Het ziet er gewoon goed uit. Ja, de goede ja, namen uit. zijn ook weer uh, op, het, uh, op het veld, dus ja. En uh, Jaap staat naast me, dus uh, die, staat, die staat mee te luisteren. Oké, okay, okay. geef die aanwijzingen, die uh, Jaap Koper, ja. of... Uh... Nou, hij slaat zijn arm om uh... Oh, dan, dan, is, dan is het goed. <laughs> ja. Nou ja, nog steeds 0-0 uh, dus, uh, begrijp ik uit jouw verhaal, uh, Jan. Ja. Nou, maar 0-0 ja, uh, ja, ja, hebben we niks aan hè. Er moet nee, gescoord worden. Er moet zeker gescoord worden. En dat gaat wel natuurlijk. Daar ben ik er helemaal van afdagen. Maar Ben je toch strenger op vandaag? Ja, uh, ja, erg hè. Ja. ja, maar ja, zo wat uh, onderste van, uh, van de competitie, dat, uh, dat kan niet natuurlijk. Nee. Maar dat zie je, Ajax, dat uh, staat ook 7 punten achter. Die wordt landskampioen dit jaar. Ja. En Ajax, hè? En... Ja, dat wordt echt wel Ajax. Ja, ja. Nou ja, dat, ik vermoed het ook. Dus, uh, maar het is wel rampzalig, hè? Ook tegen, tegen Vallendam. even over, uh, over Ajax. Oh, jeetje, jeetje. Sta je eerst met 1-0 achter, uh, Benno. Ja, vrees. Tegen Vallendam. Oh. <laughs> Maar gelukkig, tegen toch, gelukkig, ja, tegen gelukkig toch nog één uh, uh, doelpunt uh, gescoord. Uiteindelijk 1-1. Uh, uh, ja, toen was het einde van, van Schreuder, ja. hè? Maar het hing al in de lucht natuurlijk. Ja, dat had er al lang aan te komen. Ik hoorde zelfs dat hij in de rust al vervangen was. <laughs> ja, nou ja, in ieder geval uh, zitten we nu nog uh, op, uh, op Dijksjesveld. En niet bij die ja, uh, wedstrijd van Ajax. Het even goed weg hoor. Maar, uh, een bal die van de lijn wordt gehaald. Door Dani Kirichos. Dus uh, Justin was uitgespeeld. Maar hij zit er niet in. En, uh, de Arsenal moet nu een uitbal nemen. Oké, okay, nou jij houdt uh, de wedstrijd in de gaten. Mocht er gescoord worden, dan uh, hoor we het graag weer uh, van je Jan. Dankjewel voor dit moment. Ik geniet van het mooie weer, hè? Het, het is uh, lekker natuurlijk. Oké, okay, nou. Uh, we gaan Jan Smit trouwens uh, even draaien. Oh ja, uh, ja, ja, leuk, ja Benno, ja, je had het erover. Dus. Uh, nou, dan kunnen we wel even een nummer uh, van, uh, van Jan Volledamme van uh, draaien. Hier is. Dus, uh, Leef nu, het kan. Tot zo. Oh, als de wind ze niet komt halen. Vegen in een lange rij. Onverwacht aan mij voorbij. Heb ze net op tijd zien komen. Was weer half aan het dromen na een lange nacht. Ah. Ah. Goed, wel kijken ergens in een vroegje verder.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 Zonder sneetjes brood was ik waarschijnlijk dood. als ik vanmorgen niet met was opgestaan. Gelijk naar buiten op de fiets, al wil mijn hoofd nog even niet. een nieuwe dag begint, is tijd om weer te gaan. Leef nu het kan, praat met Jan en alle man, de dag is paraat, laat zien dat je bestaat, hou van het leven.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 om weer te gaan. Nou, dat ging van de week niet echt goed met Ajax. Dus uh, ja, tegen Volendam. Het Volendam van uh, Jan Smit. Vandaar dat we hem even draaiden. Lief nu, het kan uh, heren. Gezellig ja, hè, Zandvoort uh, voor jou. Ja, ja. zeker. Ja, ja. Ja. Tot uh, 7 uur. Ga, gaat, gaat, gaat het ja. nog goed allemaal? Ja, gaat ja? het, gaat ja? het gaat ja, een beetje uh, uh, Het gaat prima eigenlijk. Okay, Jij nou moet nou. op. ja, ja. ja, ja. Oh, het is voor ons een normale tijd. Ja, ja, ja. ja. Straks na vijf uur wordt het ongevoelig. Wij, wij draaien ja. nog even door na vijf uur. Ja, ja precies. En dan uh, gaat, uh, gaat Fred weer opleveren. Ja, ja, ja, ja. En jij hebt een uh, ja, minder uh, goed uh, nieuws ofwel over de overval. Ja, nou, uh, dat begin van de uitzending hebben we daar inderdaad melding van gemaakt. Um, het Haam's Dagblad komt met het volgende nieuws dat de juwelier in Lucardi aan de grote Houtstraat in Haam is dus vanmiddag overvallen. dader sloeg daarbij op de vlucht. Het is niet duidelijk of hij iets buiten heeft gemaakt. De politie was natuurlijk, ik tel 1, 2, 3, nou zeker 4 eenheden zoals ze dat noemen aanwezig in het centrum. Ik zag foto's van een uh, politiehond. Dus uh, nou die wil je ook echt niet achter je aan hebben. Wow, dat is altijd heel eng. En er is natuurlijk een c -element. Even kijken. Een meneer van 1,65 lang groene kleding. Nightpads getint. Noord-Afrikaans uiterlijke spleet in voortanden. En bij tips bel je 112. En ga er zelf vooral niet achteraan. Nog wat bekend over de buits van deze? Nee, dat nee, is onbekend. Dus ja, het gaat allemaal ongelooflijk snel. En mogelijk dat de politie later of misschien helemaal niet zelfs. Met informatie daarover buiten, uh, naar buiten treedt, omdat uh, ze, uh, ja, uh, hoe zal ik het zeggen, dat het uh, uiteindelijk uh, lastig is om dat te delen met het publiek en, uh, en dat soort dingen meer. Uh, ik weet het ook niet precies waarom ze het, uh, dat niet naar buiten brengen. Ja, vorig jaar juli hadden wij trouwens een woningoverval hier in Zandvoort op ja. de Halemestraat. Ja, ja, was heel En heftig. Uh, uiteindelijk een heel heftige woningoverval, zwaar gewonden daarbij de bewoner van, van dat huis. En uiteindelijk hebben ze drie man weten te pakken van de week afgelopen dinsdag. Gelukkig man. Keurig, hè? Ja. Dus, uh, Keurig. Hadden, mooi, uh, mooi resultaat. En we hadden vanmiddag uh, vlak voor de uitzending nog een uh, politiehelikopter. Met name in Zandvoort-Zuid uh, boven de wijken. Dus ja, uh, ook die waren blijkbaar op zoek. Ik dacht is Ja, jij, zo... jij was even onderweg. Ja, uh, ja, dus, uh, ze waren even op zoek. Ja, ik denk uh, Benno en Albedien, uh, die zijn uh, op pad en meteen uh, ja, op ja. de heli. Uh, ja, die wordt met de heli afgezet hier. Uh, zit, <laughs> zit, de je even, zit je even te zoenen op een bankje in de Korf van de Lindenstraat? Uh, <laughs> ja, uh, meteen een grote spot. Ja, ja. ja. Daar, nou, daar, daar heb je ze. Weer, nou. weer lekker mee, hè? Ja. Zeker, nou, wij gaan nog uh, twee plaatjes draaien... en dan hebben we de, het volgende uur... hebben we Sammy Joe Hoving. Uh. Ik uh, krijg net uh, helaas het uh, trieste nieuws. Niet? Ja. Nou ja, we gaan het in ieder geval over er hebben. En we gaan het in ieder geval over er hebben, ja. ja. Ja, is goed. Okay. En verder hebben we natuurlijk heel veel andere soort nieuws. Want we hebben een ongelooflijke lijst met uh, themadagen, Zandvoortsnieuws, Regio-nieuws. Nou, dan gaan we lekker luisteren, Benno. Is het gezellig? Hier in dit kleine café Jij stond te zingen met een zwart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 feestplaat op de zaterdagmiddag bij Zandvoort voor jou. Je hoort de Frans Duits en uh, Django wachter en uh, in ons café. Tot zometeen na 4 uur.